Goedenavond, ik ben Zit en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Utrechtse Studentencorps krijgt voorlopig geen subsidie meer... van de Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht. Het heeft te maken met een banga-lijst die vorige week rondging. Op de lijst stonden foto's van vrouwelijke studenten met een korte omschrijving erbij... vaak over hun prestaties in bed. Twee mannelijke leden zouden de lijst gemaakt hebben. Meerdere slachtoffers hebben inmiddels aangifte gedaan. Pegida-voorman Edwin Wagensveld mag een half jaar lang niet in Arnhem komen. Hij wil daar dit weekend een Koran verbranden. Maar burgemeester Markoes heeft dat verboden omdat hij bang is dat het uit de hand loopt. De voorman van de anti-islambeweging trok zich daar niets van aan en zei toch te komen. Daarom krijgt hij nu een gebiedsverbod. In Rotterdam hebben drie Britse militairen zich flink misdragen. Maandagnacht werden de eerste twee door de Koninklijke Marichossé opgepakt... voor geweld tegen de politie, dronkenschap en drugsbezit. Gisteravond werd nog een dronken militair meegenomen. De militairen deden mee aan een grote NAVO-oefening... en hebben nu een tussenstop in Nederland. Voor het eerst ooit is iemand veroordeeld voor gesjoemel met Spotify. Een man uit Denemarken zette muziekbestanden op streamingdiensten als Spotify... en speelde die met een technische truc tientallen miljoenen keren af. Daarmee verdiende hij een half miljoen euro. Muziekjournalist Atze de Vrieze legt uit waarom de man volgens de rechter echt straf verdient. Er zit wel een logische gedachte achter, vind ik. Dat uh, de streams uitbetaald worden uit een soort grote pot, als het ware... Dus op het moment dat iemand mapstreams genereert, dan uh, gaat dat eigenlijk ten koste van artiesten die wel echt scoren of echt uh, nummers maken. En uh, dat, dat heeft de rechter als argument genoemd waarom deze man uh, daar echt strafvormers aan moeten krijgen. Spotify en andere streamingdiensten zeggen trouwens dat dit vaker gebeurt, maar dit is de eerste keer dat iemand er straf voor krijgt. De man uit Denemarken moet drie maanden de gevangenis in. Het weer, een bewolkte avond en nacht. Morgen begint de dag met een graad of 14 in het zuiden. Maar dan trekt er van Tessel richting Limburg regen over het land. Uiteindelijk wordt het zo'n 10 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 En dat was niemand minder dan de heer Max Polman. En het nummer dat heet... Uh, A Roadless Travel. Welkom bij deze uh, alternatieve VM. Het is uh, donderdag uh, 21 maart. En uh, ja, het is de derde donderdag. En uh, we zijn weer gewoon uh, normaal gesproken weer de komende weken... weer helemaal terug uh, op uh, dit uh, fijne zendertje. Uh, want die tijden uh, zijn geweest dat we op uh, de maandag uh, zijn geweest... Even dag zeggen, want uh, ja, daar komt iemand binnen. Maar het is net op het moment dat ik mijn scheur open moet trekken... om uh, het programma een, uh, een gas uh, te geven. En dan is het ook uh, eventjes zaak om even te switchen. En dat uh, doen we dan uh, bij deze... Hier is Marble Waves met Love Sick. They call me now They can look, but we'll never be found I am sick I am sorry, love But you'll never escape from me now I won't let us separate I will keep you in a cage I will never let you get away I won't let us separate I will keep you in a cage I will never let you get away Eén keer in het uh, volle licht. Tobias Bader. Samen met uh, Mariska. Leerling van Von V. Nu gaan we echt een beetje beginnen. Want ik was een beetje overvallen net. Met uh, alles en nog wat. De um, cards we draw. Ik uh, begon er uh, eigenlijk ook afgelopen uh, maandag uh, mee. Tenminste, dat dacht ik. Uh, want om 7 uur uh, was dat een beetje de opening. Waren het niet dat er iets uh, niet helemaal uh, ging. Zoals ik dat hebben wil. Dus ik was uiteindelijk toch. Een uurtje eerder begonnen. Dus, uh, maar goed, Hij heeft een uh, reden. Lastig met Marvel Waves. Ik zei al, uh, want uh, op de socials. het merendeel van die playlist is ook hetzelfde van uh, afgelopen maandag. Uh, dus dat betekent dat je hem uh, komende maandag nog een keertje hoort. Uh, voor het geval dat je alles uh, gemist hebt. Uh, komt het allemaal nog een keer voorbij. Hier en daar zitten er wel wat uh, accentverschillen in hoor. Want ja, we hebben er nu een uurtje extra bij. En hier zitten ook nieuwe dingen in. Dat sowieso. Plus. De Interviews zijn ook uh, van tevoren opgenomen. Zo dadelijk gaan we praten met LS. Tenminste, ik heb uh, LS gesproken deze week. En het heeft alles te maken met de Pop College Tour. Die morgen uh, te zien en te beluisteren is. Vanavond geloof ik ook. Maar dan zitten ze in de Q Factory in Amsterdam. Uh, maar morgenavond is het uh, in patronaten. Je kunt er gewoon gratis naar binnen lopen. Dus ik zou zeggen, want er uh, komen best hele leuke acts voorbij en LS is daar een van. Het uh, vervelende is dat ik uh, nu uh, geen dingen meer mag draaien van LS, want uh, er komt uh, een EP aan en alles is van Spotify gehaald. Dus ik mag ook die singles die ik eerder uh, heb uh, laten horen uh, ook niet meer laten horen. Dat heb ik uh, eventjes afgesproken met haar. Dus uh, het wordt een uh, iets wat anders uh, en op zich staand gesprek. Dus dat is zo dadelijk. Maar we hebben natuurlijk ook nog Muziek en dit is ja. ook uh, afgelopen maandag uh, voorbij geweest. Fleur Lyon en Won't Follow You I'm sitting here I'm feeling numb again. The conversation starting here. about how you feel I slept all day to make a journey Escaping to the unknown I guess I lost a devil's fight It never leaves me alone moet gaan, naar voren is niet recht voor recht aan, dus laat mij maar even gaan, ik ren, totdat ik weer buiten adem ben, zonder wegen geen weg terug, dus laat mij maar zweven Als alles in zijn is het water dan zachter als ik weer eens val. Al te laat, alsof ik al in het verleden praat. Maar niemand heeft gelijk, we trekken allemaal aan het langste eind. Verantwoordelijkheid is een ongedwongen vlicht die naar boven stijgt. En later, als alles is overgewaaid. Is het water nog zachter als ik weer eens val? En hij heeft uh, nog een uh, tijdje terug nog meegedaan aan de Rob agda -woord Uit volgens mij de eerste voorronde. Maar daar kwam hij niet als, uh, als winnaar uit. Uh, dit is wel een uh, single die morgen uitkomt. Uh, naar voren heet hij. Maar die heeft hij ook uh, live uh, daar in de, uh, in de patronaat laten horen. Fleur Lyon hoorde je daarvoor met de Won't Follow You. En dat heeft te maken met de mentale gezondheidszorg. De manier waarop de hulpverleners omgaan... met mensen die met mentale problemen te kampen hebben... dat gaat een beetje te standaard. Zonder dat deze mensen zich een beetje inleven... in de persoon die met die problemen komt. En daar gaat eigenlijk die hele single over. Fleur Lyon is iemand die dat zelf heeft ervaren en daarom is ze met dat uh, liedje gekomen uh, de, nou ja, we gaan uh, zo ons uh, dadelijk opmaken voor een uh, gesprek met uh, wat ik eerder heb opgenomen met Rijk, met uh, Wessel van Rooijen, hij was uh, een van de mensen die um, um, ja vorige week, vorige week vrijdag, met zijn band een EP heeft uh, afgeleverd maar zover is het nog niet, we gaan eerst uh, en Break de spel laten horen you can. A spell on me I was lost in your misery I couldn't see the truth I was blinded by you I used to think that love was blind Now I see I must have been out of my mind Thought I needed you to survive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 Vergeet. Ik leef voor mezelf. Zet mijn toekomst aan de straat. Is het dan niet beter als je alleen? Jij bent al bezig met carrière maken en je ziet wel ambitie De ambitie in mijn ogen, maar dat masker valt eraf en wat als alles blijkt gelogen Ik ben winnaar, ook nooit geweest Ik ben geen winnaar, ook nooit geweest Die, band, die komt uit uh, verschillende winststreken. Uh, geloof dat ze zelfs ook uit de buurt... Uh, van de Betuwe komen. Kulenborg heb ik zelfs uh, laten vertellen. En uh, Wessel van Rooijen... die had ik van de week uh, gesproken... nog voordat ze de release show deden... in Bitterzoet. En uiteindelijk uh, ging ik... Uh, vorige week een beetje gestrekt... bij de finale van de Rob Award. Dus dat was al niet zo fijn. En die dag later... was het natuurlijk die release show... van Rijk. En ook die... moest ik uh, laten lopen. Maar goed... Uh, dan heb je altijd nog gelukkig backup materiaal door uh, gewoon met de mensen van uh, de band te spreken. En in dit geval was het dus bandlid Wessel en dat ging natuurlijk over die nieuwe EP. Aan de telefoon hebben wij Wessel van Rijk. Uh, want de jongens van Rijk, ze komen uit Utrecht, gaan een EP uitbrengen. En die EP die heet Los. Goedenavond, Vessel. Goedenavond. Ja, goedenavond. Er zit een beetje een, een kleine vertraging erop. Ik weet niet uh, precies hoe dat uh, kan, maar uh, we gaan ons best doen. Uh, de, de EP, is dat jullie debute ep Ja, dat vinden we zelf natuurlijk wel. Ja. Uh, we hebben hier echt ongelooflijk veel tijd en liefde in zitten... Het hm? voelt voor ons zeker als uh, debuut-idee. Ja. Uh, nu maken jullie Nederlandstalig werk. Omschrijf dat eens eventjes. Wat, uh, wat, wat, wat maken jullie precies voor Nederlandstalig materiaal? Uh, wat wij doen is, uh, we halen heel veel inspiratie uit uh, jaren 80 medepop. Zoals uh, Het Goede Doel. Uh, toontje Lager. Uh, maar we vertalen dat naar uh, de tijd van nu. Door uh, ook invloeden van uh, The Killers. Red and Chili Peppers. Nothing With These. Hm. Uh, erin te verwerken. Ja. Uh, nou, we zijn allemaal uh, midden twintig. We schrijven over, uh, over dingen die in ons uh, leven gebeuren. Uh, maar dan in die stijl. Ja. En de namen Rijk, hè? want je, je zou verwachten dat het uh, dus met R en dan uh, met een lange I en de K. Maar bij jullie is dat iets anders. Het is met R E en dan een Y en dan CK. Klopt. Ja. Hoe zit dat? Uh, meerdere redenen. We ja. begonnen, begonnen als. Uh... ...dat het uh, de combinatie was van onze achternamen. Ja. Uh, we vonden het ziek eruit zien En uh, het is natuurlijk ook een beetje onze ambitie om er rijk van te worden. <laughs> nou, dat is dan uh, een beetje een lastig vak, hè, muzikant zijn. Maar uh, de ambitie hebben jullie in ieder geval wel, uh, als ik jullie zo hoor. Zeker, we, we doen ons best. Ja, uh, nou ja, kijk, uh, de EP die, die, die staat op het punt van uitkomen... Of tenminste, als wij praten, staat hij op het punt van uitkomen. Als we het uitzenden, is hij al uitgebracht. Wat, uh, wat denken jullie ervan, uh, van die EP? Uh, hebben jullie daar al uh, aan mensen al wat dingen laten horen? En die, wat, uh, wat zijn daar de reacties uh, op? Uh, Leuke vraag. Uh, we zijn uh, hier en daar uh, op radio gekomen. Hmm. Uh, televisie zelfs bij uh, Omroep Gelderland. Ja. En uh, we hebben wat uh, speciale gasten op de gastlijst weten te krijgen... En uh, nou, tot nu toe gaan de streams heel erg lekker en uh, ja, we gaan er wel vanuit dat we met het EP uh, richting een um, ja, grote uh, festivals kunnen gaan en hier gewoon echt mee uh, kunnen gaan toeren. Ja. Dus tot nu toe krijgen we veel positieve reacties. Ja, uh, festivals? Uh, wat, uh, wat, aan wat voor festivals moet ik dan denken? Kijk, we, zitten, we maken natuurlijk Nederpop, dus het uh, zal altijd in Nederland of België blijven. Uh -huh. En dan, uh, nou, we komen van origine uit de Betuwe. Dus een eerste vette stap ze zijn uh, appelpop. Ja. Onze uh, grote droom is natuurlijk Lowlands. Ja, ja dat uh, zou iedereen uh, wel willen die muziek uh, maakt in dat opzicht. Um, nou zeg je ook, uh, jullie komen uit de Betuwe. Uh, nou weet ik uh, dat daar ergens in Tiel ooit eens een popprijs is gauw Bestaat die eigenlijk nog? Ja, die bestaat nog, ja. Ja. Uh, en uh, hebben je jullie... Ja? Ja. Uh, hebben jullie daar ook aan meegedaan of niet? We zijn we helaas tweede geworden. Ja. Maar het uh, was wel een uh, mooie ervaring. Ja, ja, ja. Uh, dus uh, ja, oké. Okay. Uh, en en uh, repeteren dus, want uh, op het moment dat wij uh, jullie bellen, of tenminste jou bellen, dan ben je op uh, weg naar uh, repeteren. Maar uh, is de omgeving uh, in de BTW nog een beetje goed voor bandjes zoals jullie? Uh, kijk, ik dat We daar vandaan komen, maar uh, we zijn allemaal gaan studeren daarna. Ja, en, uh, de twee wonen in Utrecht. Ik woon in Amsterdam, eentje in Culenborg. Ik uh -huh. weer in Utrecht. En we zijn eigenlijk altijd of in Amsterdam of in Utrecht. Ja, ja, ja. Uh, ja, uh, uh, want... We komen er graag terug. Ja, het is een beetje eruit. Ja, oké. Okay. Uh, maar dat, dat, uh, jullie hebben dus wel eigenlijk een beetje de dynamiek van een stad als uh, Amsterdam of als Utrecht nodig. Om in ieder geval een beetje lekker tot, uh, tot jullie recht uh, te komen. Ja, absoluut. Als wij, uh, als wij een optreden in de grote stad hebben, dan is de is reactie van, uh, van het publiek zo ontzettend goed. En uh, we kunnen veel meer uh, gelijkgestemde jongeren bereiken. Dus dat is voor ons echt uh, een hele goede stap. Ja, uh, nou, is, uh, nou is die EP uh, tot stand gekomen, maar daar, uh, nou, jullie, uh, ja, hoe lang zijn jullie daar... Ja, hoe lang zijn jullie ermee bezig geweest? Al met al, uh, denk ik een jaar. Ja. Um, maar dan heb ik het echt over uh, helemaal het begin. Hè? Dus uh, ideeën waar we gaan over schrijven, wat willen we doen, hoeveel nummers willen we? Een jaar, maar ik denk puur het schrijven hebben we het meeste in. Nou, vijf maanden zou ik zeggen gedaan. Ja. Dus als ik jou zo hoor, bestaat de band ook niet zo lang. Oh, jawel hoor. Ja. Hoe lang bestaat? Ja, ja, ja. ja, ja. Hoe lang bestaat hij dan? Zanger en ik zijn in uh, de drummer sinds 2016. Ja. En, uh, en weet je, we zijn gewoon maar uh, gaan doen. En, uh, ja. Uh, uh, onvoorbereid uh, naar dingen toe gegaan, maar daar hebben we zo ontzettend veel van geleerd. Maar eigenlijk uh, daar. Ja, je valt af en toe weg, uh, Wessel. Ik ben een stuk serieuzer bezig geweest. Ja. Oh, dat is vervelend. Ja, ja nou ja, je viel, je viel af en toe een beetje weg. Ja, ga door. We bestaan, we bestaan sinds 2016. Mm. Maar zeker de afgelopen drie jaar echt, uh, echt serieus. Ja, oké. Okay. Uh, dan, dan, uh, dan is het ook zo dat je onderweg uh, tegen bepaalde dingen aanloopt. En, en, en, en dan bedoel ik dus mee van ja, je, je laat je materialen horen, maar wat, wat krijg je dan te horen? Want jullie willen natuurlijk uiteindelijk ook beter worden. Nu is dat moment denk ik ook daar gekomen dat jullie zover zijn dat jullie ook ja, vaste voet onder de grond of vaste grond onder de voeten willen wil hebben in dat, in dat opzicht. Dus het is het begin is dat moeilijk geweest, ook voor jullie, toen jullie zes, zeven jaar begonnen aan dit hele verhaal? Zeker. Uh, vooral, uh, wij waren allemaal uh, wel muzikaal, maar we hadden best wel moeite met tekst. Mm -hmm. uh, daar hebben we heel veel tijd in gestoken, uh, met dit EP. En uh, ja, een idee van wat, wat zoiets eigenlijk gaat kosten. Uh, dat we ook iets van uh, een stukje ervaring. Uh, en ook weten uh, wat voor geld er beschikbaar is, ja. hoe je het kan krijgen. Ja. Uh, dat, ja, dat zijn dingen waar we vroeger tegenaan liepen en waar we nu extra aan. Uh, ja, zijn, zijn er ook mensen bij jullie in jullie uh, directe omgeving die zeggen... nou jongens, wij helpen jullie wel even een handje daarmee? N nou, financieel niet, maar wel met uh, auto's lenen. Ja, dat bedoel ik dus, in, in dat opzicht. En, uh, en ik, dan denk ik ook bijvoorbeeld aan het opnemen van het materiaal, zoiets. Nee, dat, dat hebben we echt uh, professioneel, commercieel aangepakt. Toch wel? Ja, uh, want uh, wa waarom vonden jullie dat uh, dan belangrijk om dat uh, op die manier dan te doen? Omdat wij uh, het belangrijk vinden dat er als we opnemen dat dingen snel gaan. Mm -hmm. uh, dus ze zit in een bepaalde flow en uh, ja, onze ervaring is als we met professionele producers werken dan, uh, dan, dan, dan het komt zo'n nummer gewoon snel af en dan heb je op dat moment heb je, je nummer en dat is wat het is en het moet ook niet meer zijn dan dat. Ja. Ja, uh, ze zeggen wel eens van, uh, je kunt me beter meer uh, laten horen dan uh, erover vertellen. Is dat, uh, is dat ook een beetje de basis uh, van jullie muziek of niet? Uh, ja, hangt een beetje vanaf welk nummer. Ik vind, het, uh, <laughs> ik vind zeker uh, onze rustige nummers uh, vind ik best wel leuk om erover te praten. Ja. Maar uh, de, de, de feest, de, de, de snelle nummers, uh, zet maar gewoon lekker aan. Ja, ja. Die, die omarmen jullie dus ook. Die, uh, die snellere nummers. Schakel. Ja, wat anders. Ja. Uh, nou ja, uh, kijk als er deze EP uh, er is. Tenminste hij is er dan. Maar uh, is er dan ook uh, smaak naar meer? Absoluut. Ja, er wordt alweer gewerkt. Aha. Uh, nog een van de laatste vragen is. Waar zijn jullie te vinden op het wereldwijde web? Uh, onder Rijk Band. Ja En natuurlijk op Spotify, Instagram, TikTok zelfs. Oké. Okay. Nou, uh, dan dank ik je voor, uh, voor de bijdrage. Nooit meer een lach. Nooit meer een zoen. Zonder een koud gevoel Je kijkt wel vooruit Maar ziet alleen een muur We zagen het komen Zien we het ooit gaan Die bittere naastwaar Blijft nog lang bestaan Wat is er over van de dagen, van harmonie en evenwicht? Als alles valt, en zelfs de grond je gewicht niet meer kan dragen, geen toegang. Ooit een antwoord op je allerkleinste vragen als alles valt. Ze geven je leuzen waar je niks aan hebt. En toch vertier je de woorden tot ze zijn gezegd. Maar als je uitlegt hoe het echt zit, dan lopen ze Het laatste geluk, de hemels blauwe lucht Die hangt daar nog steeds, die is er voor ons ...was dat, met zelf sabotage Daarvoor hoorde je Rijk met alles als, als valt. En dat komt van de EP Los. En we hebben net ook een gesprek laten horen... ...die ik tenminste had, met Wessel van, van Rijk... ...over die EP. En over meer EP-nieuws gesproken. Want deze band hebben we hier ook in deze studio gehad. En dat is Moving. En die hebben we afgelopen week dat uh, ook uh, gedaan in Sinetol En dit is het resultaat. Onder meer terug te vinden op die EP Apart. Trying, but diving in was my mistake. I'm swimming está in have passed, you have grown, If your own path to choose, so make sure that you do. The only thing that matters to me is you know you are strong, whatever may come, wherever you go, wherever you're road. Oh. <laughs> Waar ik wil zijn De wie je nu zouden stranden Kijk je aan mij zo gespannen alsof de hele wereld draait Maar draait die wel om jou en mij met die rode nijks aan de jas die er staat Kom met me mee vanavond Je maakt mijn leven wazen Je zet me in een trance Je hebt me in hypnose Je controleert mijn hart Kijk hoe je me betreft Doet vertoofd me Alsof je me bedovert Je yeah. riep Alsof je me bedovert Je bedozen. maakt me niet verbazen Je zet me in een trance Je hebt me in een trance Binnenkort een nieuwe single van deze Samir uit. Daarom even deze vorige single, Hypnose. En dat uh, gaan we dus uh, weten ook. Maar goed, daarvoor hoorden we uh, drie nummers achter elkaar. Uh, want die Samir die sloot dat blokje van drie af. George Martens, ook ooit uh, geweest hier in deze studio. En as long as you need me. En daarvoor hoorden we uh, Moving met Apart. We gaan er nog een uh, tweetal doen. En dit is er eentje. Mickey heet uh, de dame. En voluit Mickey Zomerdijk. Write white letters. Write white letters. Empty space. No room for me anymore.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 In het grijze verleden heb ik ook wel eens iets van deze dame laten horen. Maar toen, heette ze dus nog onder de, ja, toen heeft ze nog onder de eigen naam het werk uitgebracht. Tegenwoordig is dat anders. Uh, komt uit de regio, of beter gezegd uit de stad Rotterdam volgens mij. Want daar huist zij. Um, we hebben er nog één. En die komt van de winnaar van de 035 popprijs. Want ook Hilversum en omgeving heeft een popprijs die is uit... Uh... Gevaardigd door uh, de voorstien. Stevig nummer. Sepp Adams gaat het opvullen tot uh, het nieuws van de acht uur. En daarna dan, uh, gaat het gebeuren. Dan gaan we live muziek horen. You ask me, I'll be long gone into the wild But nobody ever drags me down, I'm free I feel like I can't breathe again And I'm long gone into the wild But nobody ever drags me down, I'm home I'm tethered and I'm broken, I'm long gone Couple of months and I now feel it in my bones and in my spirit To reset, I'm gonna need a minute So if you feel me Before I blow the pieces, I'll be lost